...organisatie UNHCR begint een grootschalige hulpoperatie in noord dagen ...duizenden tenten, plastic zeiltjes, keukensets en jerrycans naar de Koerdische stad Erbil. De hulp is bestemd voor een half miljoen vluchtelingen die de terreur van de Islamitische Staat zijn ontvlucht. Volgens de VN is het een van de grootste hulpoperaties van de UNHCR sinds lange tijd. Gisteren vertrok ook een Nederlands transporttoestel met hulpgoederen naar Erbil.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 More, since it is a dancing floor, just for my love. <laughs> Ding ding to discover she is a dancing floor, just for my love. Eerst de prachtige trompet van Change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 It cheese me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 van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Kees groot met het NOS journaal. VN vluchtelingenorganisatie UNHCR begint een grootschalige hulpoperatie in noord-Irak. De organisatie brengt de komende dagen duizenden tenten, plastic zakken.